Voor het eerst Cuba Libre. Hij keek haar lachend aan in zijn ogen. Niet meer te houden Hij had zijn plan al klaar Zij kwamen elke zomer